Manik Sampers met het NOS Journaal. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 50 mensen... de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka herdacht. Er werden bloemen gelegd en toespraken gehouden. Onder andere door burgemeester Halsema. We zijn hier niet meer duizenden, maar we zijn hier wel uit overtuiging, zei ze. Op station Amsterdam Centraal werd de vlag van Sri Lanka geprojecteerd. Bij de aanslagen zondag kwamen zeker 321 mensen om het leven.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 De Nederlandse oud-Europarlementariër en publicist Joost Lagendijk mag Turkije weer in. In 2016 werd hem de toegang tot het land ontzegd. Hij woonde daar toen acht jaar. Een officiële reden voor zijn uitzetting heeft de Turkse regering nooit gegeven. Afgelopen dag kreeg Lagendijk een telefoontje van de Turkse ambassadeur in Nederland... met de mededeling dat hij een nieuw visum kan komen ophalen. Het weer. Vannacht klaart het op. Het blijft vrijwel overal droog, bij een graad of elf...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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Big Mama's House Records in the maze Oh,